Ja, naam is Chitske uh, Musje. Je werkt voor Radio 1 als freelancer, vertelde hij me net. Ja, niet alleen voor Radio 1, maar ik maak uh, Plots. Dat is een programma met waargebeurde verhalen op Radio 1. En de 1 minuut, dat zijn ook korte waargebeurde verhaaltjes die op Radio 1 worden uitgezonden. En ik doe ook wel interviews en documentaires voor uh, Radio 6. Of, ja, 6 is dat. Nee, 5 is dat. De avonden. Een uh, kunstprogramma. Ja. En hoe zou je het nou willen zeggen? Is dat echt puur storytelling of is dat meer journalistiek? Uh, nou, de verhalen van plots in één minuut, die zitten op het randje, denk ik. Het zit tussen uh, uh, ja, meer een beetje uh, op een, een soort van artistieke manier verhalen vertellen en journalistiek in. Aan de andere kant is het wel zo dat we uh, altijd checken of het waar is, of er, uh, er wordt wederhoor gedaan. Dus het voldoet um, uh, zoveel mogelijk wel aan de journalistieke principes. Maar het is, een, uh, het is in ieder geval een andere vorm van journalistiek en um, het zit ergens tussenin, volgens mij. Vind je het de leukste vorm van journalistiek om echt op zoek te gaan naar gewoon een heel krachtig verhaal? Dus echt het, het storytelling zoals uh, This American Life doet? Ja, dat vind ik geweldig. Ja, en het is ook het leukste om te doen. En het is leuk dat je um, ook kan werken met muziek en met geluid. Uh, en dat biedt, uh, op deze manier biedt dat veel meer mogelijkheden dan wanneer ik uh, live verslag ga doen ofzo. Dat, uh, ja, dat is niet, niet helemaal uh, niet mijn ding. Je, je maakt als het ware de boodschap sterker met storytelling. Je hebt een belangrijke mededeling te doen eigenlijk. Of kan, misschien kan je het een beetje uitleggen wat, hoe jij storytelling ziet. Um, nou, Ik zie het als een manier waarop je, je je laat de verhalen horen van mensen zelf. En bijzondere verhalen. Het zijn niet zomaar verhalen, maar verhalen die wij geselecteerd hebben. En um, doordat je heel veel tijd hebt. Er zit veel tijd in, in, in zo'n verhaal van bijvoorbeeld Plots. En ook in de verhalen van This American Life. Daar zit ongelooflijk veel tijd in is ook een duur programma te maken. Maar doordat je zoveel tijd hebt, heb je de kans om echt de tijd te nemen om naar mensen te luisteren, om ze vertrouwd te maken, om nog een keer terug te komen. Vervolgens ga je het monteren en maak je dat mooi met muziek en met, met, met, met, met extra geluid. En het, het doet gewoon zoveel meer, het is zoveel krachtiger en het biedt meer aandacht voor, voor die verhalen. Volgens mij is het, uh, komen ze gewoon meer tot hun recht dan wanneer je snel even een quoteje haalt of zo. Het is een heel andere vorm. En kan je een voorbeeld geven hoe lang het duurt om bijvoorbeeld een verhaal te maken? Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, voor een uitzending van afgelopen januari was het volgens mij, van plots, en was het thema lijstjes. We hebben dus elke keer een ander thema waar we verhalen bij zoeken. En uh, toen had ik een verhaal gevonden van een vrouw, die, uh, een vrouw van eind dertig, die ongeneeslijk ziek was. En een blog bijhield over alle dingen die ze nog wilde doen. Ze had een soort van bucketlist gemaakt naar aanleiding van die film. En uh, haar ben ik gaan volgen. Ik ben daarmee begonnen zo halfweg de zomer. In juli of zo. Juli 2010. En uiteindelijk is het item in nou, januari februari uitgezonden. En heb ik haar in de tussentijd. Ik denk wel acht keer of zo uh, ontmoet en ondervraagd. En ik ben meegegaan naar activiteiten. En ja, daar zitten drie weken werk in of zo. In totaal is het in dagen uitdrukt. Bedoel, dan heb je het nog monteren en alles. En dat is... Uh, ja... Dat is mooi dat dat kan, op deze manier, dat die tijd er is. Is, is radiomaken kostbaar in jouw ogen? We, weet je er iets van vergeleken met bijvoorbeeld video, televisie? Nou, volgens mij is het altijd goedkoper dan televisie, omdat je um, sowieso, je bent alleen. Of, ik, als voorbeeld, vorig jaar ging ik mee met de Beagle, uh, het programma van de VPRO. Ik was radioverslaggever en schrijver voor de VPRO-gids. Um, ik was totaal mijn eigen token. Ik was de enige die radio maakte. Ik zocht mijn eigen onderwerpen, deed mijn eigen interviews, monteerde het zelf, uh, verstuurde het zelf. Nou, dat is zoveel meer goedkoper dan een televisieploeg. Die een regisseur, een cameraman, een geluidsman. je hebt een editor, je hebt een researcher. In die zin is het uh, inderdaad een veel goedkoper medium. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen ja, van die cameo's tegenwoordig die gewoon... Uh, zelf ook een filmpje in elkaar zetten, dat, uh, ja, dat komt weer dichter in de buurt van hoe radio ook werkt. Dus het hangt een beetje vanaf waar je het mee vergelijkt. Als radiomaker ben je eigenlijk een soort cameo. Er is geen echte naam voor, hè, geloof ik. Maar je werkt eigenlijk altijd hoofdzakelijk vanuit jezelf als eenmans actiebedrijf. Je monteert ook zelf, neem ik aan. Ja. Het is wel zo dat ik, zoals bij Plots, daar gaat het op het eind nog wel over het hele programma een, een eind-editing overheen. Die alle volumes nog even gelijk trekt. En voor een documentaire heb ik ook wel eens gebruik gemaakt dat ik gewoon de montage eigenlijk zelf deed. Maar dat er op het laatst nog een echte technicus bij komt om het even te fine-tunen. Uh, ja. Maar de muziekmontage en dergelijke, dat, dat ja. kies je zelf uit, monteer je zelf ja. in. Ja, dat doe ik allemaal zelf. Ja, dus dat is heerlijk. Het ja. is echt heel leuk. Vind je het niet een beetje een rare term eigenlijk tegenwoordig radio, om die dingen nog radio te noemen? Als je kijkt uh, online, je hebt het zelf al aangestipt in uh, je, je onderdeel hier op uh, M-Pox. Uh, met name heb je de, de nieuwe methode laten zien hoe je audio kan distribueren online. Uh, is het niet een betere term om het gewoon audio te noemen? Net zoals video online eigenlijk gewoon video heet en dat wordt nooit televisie genoemd. Nee, dat is waar. Misschien is audio een beter, uh, beter woord en moeten we dat langzaam meer gaan invullen in wat het dan ook is. Zeg maar. Want audio aan zich vind ik nog een vrij, dat is een beetje een lege huls, daar kan je nog heel veel bij denken. Um, maar je hebt gelijk, radio is het medium en dat is eigenlijk voorbij, dat medium. Dat kastje van de radio, dat is weg. Um, misschien zou het beter zijn om audio te gebruiken. En voor je eigen werk, heb jij één definitie waarmee je je werk aanduidt? Zeg maar, wat staat er op je visitekaartje? Uh, radiomaker en schrijvend journalist. Eén um, ding om het aan te duiden. Ja, ik ben gewoon op zoek naar mooie verhalen. Dat is het in wat voor vorm dan ook. En dan is uh, zoveel mogelijk radio. Maar uh, toevallig heb ik nu een klus waarbij ik veel schrijf. En dat vind ik ook heerlijk om te doen. Maar het gaat altijd om die bijzondere verhalen. Ja. Nou, je zegt het al zelf. Ja, inderdaad, radiomaker. En is het nou zo dat als jij voor uh, de VPRO werkt, voor de avond, de Radio 1 of weet ik wat. Dat radio misschien heiliger is dat het eerst uitgezonden moet worden op de radio voordat het op internet verschijnt? Of merk je er eigenlijk weinig van? Is, het, is internet net zo belangrijk eigenlijk? Nee, maar dat is, uh, dat is niet... Uh, het moet eerst uitgezonden worden en dat heeft vooral heel veel met geld te maken. Um, omroepen krijgen geld uh, voor een tijdslot en daar komt het geld vandaan om mij te betalen om dingen te maken en niet voordat het op internet... Uh, als het op internet verschijnt alleen dan... Ja, en er moet een uitzendtijdstip zijn. Een heel ouderwetse gedachte, maar zo zit het nog wel in elkaar. Omdat daar sterinkomsten aan vasthangen misschien? Ja, zo is dat financiële plaatje van de omroep, zo is dat geregeld. Dat, dat, ja, programma's krijgen gewoon geld op een slot, een tijdslot in de ether en niet voor uh, internet. Dus uh, dan zou ik het gewoon helemaal zelf moeten doen. Doe dat, ik heb een voorbeeld laten zien van Dirk Marseille. een uh, Duitsland correspondent van BNR en de wereldomroep die gewoon zijn eigen station is gestart. En Anna Martens uh, vroeg net aan het eind van haar presentatie... van uh, nou, uh, als er iemand in de zaal zit met een beetje zendtijd over... dan hoor ik het graag. Ja, je kunt het natuurlijk gewoon zelf gaan doen. Je kunt je eigen uh, podcast maken of je eigen streamje doen. Alleen, wie, uiteindelijk... Doe, ik, ik vertelde net, er zit veel tijd in het maken van zo'n mooi radioproduct. En wie gaat dat dan uiteindelijk betalen? Maar uh, als een soort van experimenteerfase denk ik dat het heel goed zou zijn om... Uh, ja, gewoon je eigen dingen online te zetten en kijken wat er gebeurt. Tot slot, is dat juist het wat het leuk maakt, deze tijd? Dat we in een experimenteerfase zitten en misschien in een goede tijd voor radio maken, voor audio maken? Jazeker, ik geloof dat het, dat het echt dé tijd is voor radio. Um, er is heel lang beweerd, ja radio is dood en het is ouderwets en mensen luisteren niet meer. Maar ik denk juist dat, um, vanochtend werd het ook al gezegd, Mensen kijken geen televisie meer, ze op de achtergrond aanstaan en doen ondertussen andere dingen. Dat is bij mij al heel lang zo. Ik, ben, ik, ik, ik kan me gewoon niet concentreren op televisie. Ik, ik ga er altijd andere dingen doen. En dat betekent dat um, steeds meer mensen gaan dat doen en het luisteren wordt steeds belangrijker. En wij als radiomakers hebben daarin dus een voorsprong. Omdat we uh, gewend zijn om met geluid te werken, om, om goede verhalen uh, zo te vertellen dat het door luisteren is een ander ding dan kijken. Dus je hebt geen beeld om het te ondersteunen. En wij radiomakers zijn daar ervaring in hoe we dat kunnen doen. En nou ja, internet uh, biedt gewoon heel veel mogelijkheden om, om het vervolgens ook te verspreiden. Dus ik geloof echt dat het een uh, gouden eeuw is voor de radio. Ja. Toch, nog, toch nog een extra vraag. Zit, uh, zit dat ook heel erg in podcasten? Is dat een, kan je dat zeggen, is dat een geslaagde opvolger van radio? Of misschien een aanvulling op radio als methodiek? Ja, het is een mooie aanvulling, maar volgens mij is podcast nog niet helemaal zo doorgebroken als wat de verwachtingen ervan waren. Het blijft toch iets... Um... Ja, ik vind zelf dat er... Je hebt er elke keer weer een extra handeling voor nodig. Als ik een podcast, ik ben geabonneerd op een podcast, dan moet ik dat uh, uh, elke keer mijn, mijn, uh, mijn iPhone of mijn iPod weer synchroniseren met mijn laptop. En ik wil dat gewoon dat het allemaal automatisch gaat. Nu is er wel bijvoorbeeld, VPRO heeft een app. Uh, VPRO gemist en dan kun je het wat makkelijker en sneller terugluisteren. Maar het is nog heel erg gericht op terugluisteren. Um, en ik denk dat er ook veel meer mogelijk zou zijn online om live te luisteren. Of, ja, er is gewoon veel meer mogelijk. Podcast is het één ding. Het is niet het gouden, gouden ei, maar uh, het is wel uh, iets. Ja, ja nou, nou, dat is op zich wel ook weer positief dat er nog heel veel uitdagingen liggen op het vlak van techniek voor audio dan. Oké, okay, dankjewel voor het gesprek. Ik vond het heel leuk. Ik stuur alle luisteraars van uh, De Nieuwe Reporter, voor hun is het luisteren ook een aparte ervaring, omdat ze normaal teksten lezen op de site, uh, naar in ieder geval naar Chitske uh, uh, Mussen. Uh, de avonden moeten ze checken en plots van de VPRO, wat volgens mij een uh, hele mooie... Uh, en welke nog meer? Ik heb een site, kunnen mensen ook kijken. Uh, Tjitske Mussen.nl. Gaan we doen. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel.